Welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie Judea en Samaria. Ik Poot ook, heel hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, we zijn in Judea, maar waar zitten we op dit moment? Wat zien we hier we zie in het water? De, ja, we zitten in het settlement Bad Ayin. Letterlijk betekent dat de dochter van de bronnen. En hier zijn een aantal uh, natuurlijke bronnen die uh, de Pelgrims gebruikten als ze uh, op weg gingen naar Jeruzalem vanuit het zuiden om zich voor een laatste keer uh, ritueel te reinigen. En uh, er zijn ook in Jeruzalem mikwis, zeg maar, uh, heilige of rituele baden. Maar hier is het stromend water, komt uit een bron en dat heeft blijkbaar in de ogen van het uh, uh, Joodse geloof een veel sterkere spirituele kracht. En hier, uh, ook in de tijd van de Tweede Tempel, in de tijd van de Heer Jezus. Uh, er zijn zelfs tradities van de Franciscani die, die zeggen dat de Heer Jezus zich hier zelf ook gereinigd heeft als hij vanuit het zuiden naar Jeruzalem ging. En Want dit is uh, wel de route naar Jeruzalem toe. Dit is de route vanuit het zuiden naar Jeruzalem. Ja. Je ja. loopt vlak langs de oude uh, uh, weg zeg maar van tussen Sichem en tussen Beersewa die we al eerder ja. uh, genoemd. Oké. Okay. Ja. Uh, op deze plek waar je ook het mikwe ziet, ook hier, hier binnen, en toen we hier net aankwamen waren er verschillende mannen die al een bad namen. Ja, maar ik zag even... dat het werd nog gewoon gebruikt. Ja, precies. Ja. Uh, ik zou graag een, een bedevaartslied uh, willen lezen, een bedevaartspsalm, Psalm ja. uh, 122 op deze plaats. Het begint Psalm, Psalm 122, een bedevaartslied van David. Ik was verheugd toen men mij zeiden, laten we naar het huis van de heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als dus een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des heren. Een voorschrift voor Israël is het om de naam van de heren te loven. Als je kijkt naar de structuur van deze psalm, is er iets bijzonders aan de hand. We weten dat de psalmen gedichten zijn, wat anders dan in, zoals wij in Nederland gedichten schrijven. Je moet vaak naar de woorden kijken, naar de structuur. En in het Hebreeuws heeft deze psalm 48 woorden. En 48 is de getalswaarde van, van, van een woord helemaal in het midden. Het is een voorschrift, het is een ordening. Dat is de getalswaarde van het Hebreeuwse woord edut, ordening. Ja. Dus het is niet vrijblijvend om hier naartoe te gaan. Om naar Jeruzalem toe te gaan, zegt deze psalm. Het is een bevel. Het heeft met de roeping van Israël te maken om de heren te loven. Wat, wat verder opvalt aan deze psalm, is dat het een van de bedevaartsliederen is, in de bundel van psalm 120 tot en met 134. Mm -hmm. En in de bundel bedevaartsliederen, liederen hama'aloot, van de treden, van de trappen die de pelgrims zongen, komt zeven keer het woordje shalom voor. Vrede. Zeven keer als een, teken, een ja. getal van volheid. En de meeste keren in deze psalm, hè, straks ook, bid Jeruzalem shalom toe, bid Jeruzalem vrede toe. Ja. In die brede komt ook zeven keer het woordje Sion voor. En de middelste keer dat het woordje Sion voorkomt, hè, we kijken vaak naar de, waar, waar is het midden van de menorah, van de zeven, is in psalm 129. We lezen we in vers 5. Beschaamd zullen worden en terugdijnen ze alle die Sion haaten. Een, te een tegenstelling. In die liederen, bedevaartsliederen, staat aan de ene kant bid om de vrede van Jeruzalem en aan de andere kant beschaamd zullen worden als je dat niet doet. Beschaamd zul je oud worden als je Sion haat. Dat is een prachtige tegenstelling. Ja, dan zou je vandaag de dag nog niet zeggen dat uh, al die volken rondom Jeruzalem die haat uitspreken zelfs. Uh, ...dat dat zichtbaar is, dat ze beschaamd worden. Want ze gaan schaameloos te werk. Precies, ja. Maar ik denk in dat woordje beschaamd, uh, beschaamd zullen worden... ...zit natuurlijk ook, wat ooit zal gebeuren, dat de schaamrood op hun kaken zal staan. Als ze zullen merken dat ze, uh, dat ze de, het volk dat door God zelf geschapen is, hebben aangeraakt. Maar er zit ook iets in van het loopt op niks uit. Ja. Hè? Dus ja. op psalm 1 en 2, de opening... Van het Psalmenboek de volkere zinnen op ijdelheid. En, en de goddelozen die vergaan als kaf doordat de, wat door de wind wordt meegenomen. Dat zit er natuurlijk ook in. Uh, ik denk dat het zo belangrijk is om te bidden om de vrede van Jeruzalem. En uh, allereerst denk ik dat het heel belangrijk is om, om, dat, het, om dat we daarmee het hart van God raken. Mm. God zegt in de profeten van, ik ben voor Sion in gloeiende ijver ontbrand. Ja. Ik keer terug naar Sion. Zachariah 8, Sion zal de stad van de heiligheid, Jeruzalem zal de stad van de trouw en de berg Sion zal de berg van de heiligheid genoemd worden. Mm. Het einde van de profeten Ezekiel daar staat, en de naam van de stad zal zijn, de Heer al woont al daar. En Dan gaat het natuurlijk... ...niet alleen om, om, om Jeruzalem, om het herstel van Jeruzalem... ...maar gaat het ook om de vrede van Israël zelf. Ja, en, en, en terwijl je dat zegt... ...we zitten hier natuurlijk op een prachtige plek... ...onder een prachtige boom, in de schaduw... ...en het is één groot shalom hier. Ja, daar lijkt het wel op. Je zou bijna vergeten dat... ...dat ook in deze settlement in Bad Ayin... Ja. Er, er mensen vermoord zijn. Ja, precies. Ja. En er, is, er is nog een geweldige... haat... die, die heeft met islam te maken... die, die wil overheersen. Ja. ja. En daar is dus die... Uh, wat we net lazen in uh, Psalm 129 ook voor bedoeld. beschaamd zullen worden en terugdijden ze... alle die Sion haten. Ja. En ik denk dat bidden om de vrede van Jeruzalem... Uh, dat is ook deelnemen in... in... ...in een geestelijke oorlog. Ja. Hè? Maar dat vinden wij als christenen best wel moeilijk. Ik denk dat uh, het bidden voor Jeruzalem niet in heel veel kerken gebeurt, denk je wel? Voor de vrede van Jeruzalem. Allemaal genoeg niet, denk ik. Dat, dat is iets wat we weer moeten leren. Ja. We zullen als kerk moeten leren dat we... ...zeggen weleens maar dat we... ...dat we ook... ...oog moeten hebben voor de grote lijnen van de heilsgeschiedenis. Mm -hmm. We zijn niet als verzameling van mensen die persoonlijk gered zijn. We, we behoren tot de gemeente van Christus. En Christus is de, de, degene die voor onze zonde gestorven is. Maar hij is ook degene die zal heersen over de wereld. Hij is ook de koning van Israël die komende is. Hij is ook degene die de twee heilsgeschiedenissen bij elkaar brengt. Precies. Ik bedoel dat mee te zeggen met die twee heilsgeschiedenissen... ...dat... Uh... Je zou bijna onerbiedig kunnen zeggen dat God een drietrapsraket had. Hij begon met de hof van Eden. Daarna kwam de Heer Jezus. Maar ook belangrijk is het gegeven dat de Heilige Geest gegeven wordt. Ja. Waarvan de Heer Jezus zelf zegt van luister eens... Ik moet wel naar de hemel gaan, anders kan de troost de Heilige Geest niet komen. Ja, precies. Ik, ik denk dat, eh, om dat weer terug te brengen naar Psalm 122 dat als ze bidden om de vrede van Jeruzalem, om de vrede van Israël, dat we inderdaad het hart van God raken. En wat ik net zei, God is ingloeiende en sireel brand, maar als je, als je kijkt hoe, hoe Israël in de Bijbel genoemd wordt, mijn troetelkind, mijn eerstgeboren zoon, mijn oogappel, als je bidt voor Israël raakt dat het hart van God. Maar... Wat we ook lezen in het Nieuwe Testament is dat de heer Jezus zelf voor Israël bidt aan de rechterzijde van, van, van, van de heerlijkheid in de hemel. Er staat in Romeinen 8, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God. En ja. God is het die rechtvaardigt. En dan staat er ook dat, dat Jezus bidt voor de uitverkorenen aan de rechterhand van God, bidt voor de heiligen. En ik geloof dat ik mezelf er ook bij mag rekenen, bij, dat, bij, dat, bij die voorbeiden van de Heer Jezus. Maar in Romeinen 8 wordt eerst gesproken over hen die God al van tevoren gekend heeft, die, die, die als eerste geroepen zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, en dat is Israël. Ja. En als het dan gaat om de heilige geest, Paulus zegt in datzelfde hoofdstuk, van wij weten niet wat wij binnen moeten, maar de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen, en hij die de wil van God kent, die, die weet dat hij naar de wil, of hij die de harten doorzoekt, weet dat die heilige geest naar de wil van God voor de heilige bidt. Dus de heilige geest bidt zelf ook voor Israël. Ja. En, en we zijn erbij inbegrepen, maar in eerste instantie gaat het toch ook om Israël en om de kinderen van God, van, van, van het eerste verbond, zeg maar. En, en, en, en, en om de vrede van, van Jeruzalem. Ja, bijzonder hè. Ja. ja, ik heb ook al eens dus gezegd van ja, misschien als we bidden voor de vrede van Jeruzalem dan, dan, dan, dan, dan, nemen, dan, dan laten we ook zien dat we het hoofd van de schepping zijn. Want in datzelfde hoofdstuk Romeinen 8 staat ook dat de schepping met rijkhalsend verlangen uitziet Precies. naar het openbaar worden van de kinderen van God. En ze weet dat ze dan zal worden van de vergankelijkheid. Ze weten als de Messias komt, als de vrede van Jeruzalem komt dat dan de wolf bij het lam zal, zal liggen. He, en dat dan niemand weer kwaad zal doen in de hele schepping. En, en, en de schepping zucht. Die ziet met en verlangen uit. En als wij bidden om de vrede van Jeruzalem, dan, dan gaan we de schepping als het ware voor in het hunkeren en in het verlangen naar de komst van de Messias. Precies. Zou Abraham, toen hij hier langs trok, op weg naar Jeruzalem, dat allemaal bedacht hebben? Ik weet het niet, het staat natuurlijk wel in de Hebreeën dat hij de stad verwachtte met fundamenten. Nee, hij verwachtte iets groots. Ja. Hij verwachtte hoe die verwachting precies bij hem gevuld was. Dat weten we niet, maar, maar het staat er wel. Hij wist dat God bezig was met een enorme geschiedenis mm -hmm. die bij hem begon en die uiteindelijk, uiteindelijk een geweldige ontknoping zou geven. Waarin alle stammen van de aarde gezegend werden. Het bijzonder als we hier zo dicht bij Jeruzalem zijn, de laatste halteplaats, dat Abraham ook gekomen is. Helemaal uit Beersheba. Ja, precies. Ja. In Genesis 22. God gaat naar hem toe. En, en dat is de laatste fase, zou je kunnen zeggen, in, in de geschiedenis van, van Abraham. De, de grootste beproeving. God gaat naar hem toe in Beersheba, helemaal in het zuiden. En, en zegt tegen hem, Abraham neem nu je zoon, je geliefde, je enige... In de, hè, je enige en, en geef hem terug aan mij. Offer hem aan mij tot een olaam op de berg die ik je wijzen zal. En dan staat er dat Abraham niet tegensputtert. Abraham die gaat niet naar Sarah en die zegt, ik heb nou toch een stem gehoord. Zou dat wel waar zijn? Nee, heb je ook een stem gehoord? Kun je het bevestigen? Nee, er staat zelfs, Abraham stond vroeg op. Ik zeg wel eens, ik, ik was tot half elf blijven liggen. Ik had ja, gehoopt van, van, dat het niet door zou gaan. Maar hij staat vroeg op, hij zadelt zijn ezel. En terwijl de zon opgaat over Bersheba, vertrekt hij uit het zuiderland en neemt hij de oude route weer. En, en komt hier bij Mikdal Eder, he, bij, bij de heuvels in deze omgeving, ziet hij voor de allereerste keer de berg Moria liggen. Ja. Dat is dat, dus niet een klein stukje lopen. Dat is drie dagen, staat ja. Dat is drie dagen lopen. Ja. Dat moet er in die man omgegaan zijn, ja. die drie dagen lang. Dan heeft hij die eindelijk, die zo, waar hij zo lang op gewacht heeft... en die is dan groter geworden. He, God heeft hem beloofd dat ze nageslacht zal zijn als de sterren aan de hemel. En er is nog maar één ster. Ja. En God vraagt aan hem... Abraham, doof die ene ster. Doof die ene ster. En ben je nog steeds bereid om te geloven... Dat ik waar maak wat ik je beloofd ben. Ben ik nog steeds jouw zekerheid? En dan belooft die oude man met zijn zoon in zijn hand. Dan, dan belooft hij of dan maakt hij de beslissing om te geloven dat God zijn zekerheid is. Zoveel vertrouwen. Dan komen ze bij die berg. Hij weet, daar is het. Dit is de berg van het paradijs. Waar, waar Adam gezondigd heeft. Waar Adam zelf wilde bepalen wat goed en kwaad voor hem was. En hier staat God als een vader voor hem. En ik denk dat Abraham niet begrijpt wat zijn vader nu vraagt om... Zijn zoon te offeren tot een olaam, tot een, tot een, tot een volkomen, hè, dat is een olaam dat verteert helemaal. En dan zegt hij tegen zijn knecht: Wacht hier, we, we, we gaan bidden, we komen samen terug. En hij zegt tegen zijn dat zoon: Dat zegt hij dan wel? Dat zegt hij. Hij, we hij, komen blijft, samen terug. hij blijft geloven dat God, ja. dat God het waarmaakt. Ja. En in de Hebreeënbrief staat zelfs dat hij geloofde dat als hij het had gedaan, dat God hem ogenblikkelijk zijn zoon zou teruggeven in de opstanding. Ja, ja. En als ze samen, prachtig om te lezen, ja. zo, zo gingen die samen, te, zo gingen die beide te samen, vader en zoon samen. En dan vraagt de zoon Isaac aan zijn vader: waar is het lam ten brandoffer? Heeft het zwaard? U heeft het hout. Het draagt hij zelf, Isaac? Isaac draagt hij het aan Hij moet zelf het hout dragen. Ja. He? En dan zegt Abraham: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn jongen. Zo gingen die beiden te samen. Mensen zeggen wel eens. Van die Isaac, ja. Wat is nou Isaac? Wat moet je nou van Isaac zeggen? Hè? Ja. We hebben Abraham, we hebben Jacob, we hebben Jozef, maar Isaac is maar zo'n stukje. Maar ik denk dat daar op, op de berg Moria Isaac zijn missie volbracht heeft. Isaac heeft laten zien dat hij het waardig was om de zegen van God voor te dragen. En hoe ver ja. kun je Isaac vergelijken met de Jezus? Als een beeld van? Ik denk dat, dat het een profetie is, hè? De zoon draagt het hout. Ja. En, en, en, en het is Isaac die niet wegrent. Die als, als zijn vader hem bindt. Niet zegt, ja u, u met uw geloof, maar ik heb het mijne en wegrent. Nee, hij laat zich binden. En daarmee heeft, heeft Isaac bewezen dat hij een waardig gedrager van de belofte van God is. Maar hij verwijst ook naar de Heer Jezus natuurlijk. Mm. Die... die, die, die die helemaal toegewijd is aan de vader, die blijft geloven... die worstelt in de hof van Gethsemane, in de tuin van Gethsemane... maar die zegt, vader, u wil geschieden, u wil ja. geschieden. En de wezen de Isaac dat ook. In wezende, en die draagt ook het hout nogmaals. Ja. Ja. Het is zo bijzonder dat, dat als we in Genesis 22 dat lezen... dat dan die engel des heren verschijnt... en dat de engel des heren zegt, niet God zelf zou je kunnen zeggen... Maar de engel des heren die zegt, nu weet ik dat je mij gehoorzaam bent. Nu weet ik dat je tot het uiterste gaat. En het gaat er niet om blinde gehoorzaamheid, maar dat je me blijft vertrouwen. Dat je blijft vertrouwen dat ik je vader ben, die, die weet wat goed en slecht voor je is. Ook al snap je er niks van, dat je het in mijn handen legt. Dat zegt de engel des heren. Breng dat eens naar de praktijk van vandaag. Voor jou en mij, voor de kijkers. Wat ik eerst zou willen zeggen is dat die engel des heren, en dat hebben we in het vorige programma wat uitgebreider gezien, dat dat de Messias is. Ja. In zijn gestalte, hè, de naam van God is in mm -hmm. hem, als er over de Engelse seren gesproken wordt. En als we de Engelse seren in Daniel zien, dan ziet hij er precies hetzelfde uit als de verhoogde Christus in het boek openbaring. Het is de Messias zelf die, die, die hier het lam laat binden en die, die, die weet dat er een moment zal aanbreken dat hij de zoon is. En dat hij, hij zich zal laten binden. En om, om in te gaan op jouw vraag. Ik denk dat er veel mensen zijn die Genesis 22 met andere ogen lezen. Die Genesis 22 lezen als ouders die een kind verloren. hebben. En die zeggen van, ik begrijp er niks van, maar... Uh, God zal het ten goede keren. Het is in de handen van God. En als ik hem teruggeef, geef ik mijn kind niet terug uiteindelijk... ...aan de dood, maar ik geef hem terug aan de hemelse vader. En terecht. Oh, dat is ook zo. Dat is ook ja. zo. Maar ik denk ook dat, dat er talloze andere momenten zijn... ...in het leven van elk mens. Dat, dat je niet je dogmatiek hebt en je geloofsleer... ...maar dat er momenten komen... ...dat je het niet rond krijgt. En dat er nog maar één weg is... en ...dat, dat God zegt, neem je de stap, vertrouw je mij? Ja, vertrouw je mij, vertrouw je... Vertrouw je mij toe dat, dat ik voor je zorgen kan, ook al lijkt niets te op, ook al moet je nu je zoon binden, ook al moet je nu een, een berg beklimmen die je niet op wil. En waar je, en je ook niet overheen kan kijken. Waar je niet overheen kan kijken, ik denk dat dat de boodschap is. En ik denk dat, dat elk mens in zijn leven zo'n moment krijgt, en Jacob heeft het natuurlijk ook, maar zo'n ja. Abraham's moment krijgt, dat hij denkt, God, ik weet niet, ik weet niet hoe ik de dag doorkom. Ja. He, en dan zou je wel weg willen rennen. En, en dat moeten we ook niet makkelijk zeggen. De, de Søren Kierkegaard, weet je wel, de Deense prediker uit de 19e eeuw, heeft daar prachtig over geschreven. Die, die heeft zelfs gezegd, en de Joodse traditie zegt dat ook. Naar dit moment, dit grijpt zo diep in, niet alleen bij Abraham, maar ook bij Sarah. Ja. Ik zeg niet dat dat zo is, maar het laat iets zien van, van de diepte van het moment. Het Kier, Kierkegaard zegt van, na dat moment was het tussen Abraham en Sarah nooit meer zoals het was. Hij heeft haar zoon meegenomen. Maar ook weer en, teruggebracht, toch? Ook weer teruggebracht, dat is waar. Dat is waar, dat is waar. Dat is waar <laughs> heb je helemaal gelijk. Maar Kierkegaard, die, Kierkegaard die moet je nog even <laughs> terug als het maar, zou kunnen. Nee, maar... Zij, je zegt net heel terecht, van, drie dagen heeft hij Abraham rondgelopen op weg naar Jeruzalem toe, met een steen op zijn hart. Het wel. uh, weliswaar vertrouwend dat God uh, ervoor zou zorgen, maar toch, in je achterhoofd blijft het toch uh, mee resoneren, toch? Maar, als het goed is, is hij ook drie dagen vol gejubeld teruggegaan, toch? Denk ik ook, ja. Ook prachtig wat de Joodse traditie zegt, hè. Die, die zegt nadat, nadat Isaac gebonden is en de engel de seren, zegt, nee, stop, dan hoor je niks meer van Isaac. Dan is het alleen nog al maar het gesprek tussen de engel en tussen Abraham. En de Joodse traditie, die heeft er weer een mooi verhaal van gemaakt, die zegt op dat moment was Isaac even opgenomen in de hemel en kreeg hij onderricht bij de engelen Kijk. in de hemelse Yeshua." Prachtig. Ja. Ja, ik denk dat Abraham inderdaad jubelend... Ja, wat moet je dan van zeggen? Not... Het is niet goedkoop, nee. dit was ook niet goedkoop. Maar, nee. maar ik denk dat, dat mensen soms zulke diepe momenten meemaken... ...en dat ze doorheen komen, en dat er dan toch weer de, de momenten van vreugde komen. Nou, je kan en, het misschien uh, wel vergelijken met iemand die jaren in depressie zit. En dan opeens van het ene op het andere moment bevrijd wordt van die depressie. En kan juichen, kan blij zijn weer, kan, kan vrij zijn vooral. Uh, toch? Ja, ik weet zelf waar ik over praat. Toen, uh, toen ik nog een jong predikant was, heb ik een kind verloren van een paar dagen oud. Zo. En uh, ik weet wel dat ik tegen de ouderling zei van ik heb nog nooit zo'n groot verdriet gekend... ...en ik snapte er niks van. Ik snapte niet dat God een kind geboren liet worden... Om, het was gezond, het zag er goed uit, om het na een paar dagen weer tot zich te nemen. Mm. Dus dat is zo'n ervaring van, van wat, wat gebeurt hier? Maar ja. nu, nu ik, het is nu dertig nu, nu jaar later. En in die ja. tijd zei iemand tegen me, er komt een dag dat je er niet aan denkt. En dat is ook gebeurd, er komt een dag dat je er niet aan denkt. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik, ik heb nog mijn vragen. En die zal Abraham Tuurlijk. ook wel gehad ja. hebben. Ja. Maar voor, voor mijn eigen leven is het zo belangrijk geweest. God heeft me door, de, door het sterven van dat kind... ...als het ware over een hobbel heen getrokken. Om, om, om, om te leren onderscheiden, zeg maar... ...waar het werkelijk op neerkwam. Nee. Ik was een, een jonge predikant, een jonge predikant wil het goed doen... ...en uitkijken naar een gemeente, je wil binnen je bloedgroep blijven. Maar als, zoiets, als God zoiets in je leven toestaat... ...dan, dan blijft alleen het echte over. Ja. Nee. En misschien dat ik na al die jaren zeg, dat is maar een stukje van het verhaal. Maar, maar er is ook een stuk vreugde in die verdrukking geweest achteraan. Mm. Het is goed geweest voor mij om verdrukt geweest te zijn, zegt een, een vers in de Bijbel. En dat zeg je niet goedkoop. Dat ga je ook niet tegen mensen <tie> zeggen die er middenin zitten. Wij zijn net terecht van, uh, nu kun je terugkijken. En als wij terugkijken op ons leven en we zien de dieptes waar we erheen zijn gegaan, dan... Ja, dan kunnen we nu glimlachen ja, uh, en, en ook uh, omdat we de lessen hebben mogen leren en hebben gezien dat God ondanks alles trouw is. Zoals, zoals dat bij Abraham gebeurde uh, tot op het laatste moment en dat daarna zeg maar, om een keer kwam. En zo, va zo vaak gebeurt dat, maar het is inderdaad niet mogelijk om die dingen te zien als je er middenin zit. We gaan naar een afronding toe wat, wat Abraham betreft, denk ik. Abraham ja. zal 175 jaar oud worden. Je ziet ook iets moois in? Van hij heeft zo lang moeten wachten op, op een kind, op de belofte. God laat hem nog 25 jaar rondlopen in het land voordat hij een zoon heeft. En als die zoon er is, krijgt hij er nog 75 jaar bij. Niet lang na de gebeurtenis op de berg Moria sterft Sarah. De moeder van Isaac. En ze wordt begraven in de spelonk van Machpelah, Hebron. Ja. En de Joodse traditie zegt, waarom wil Abraham daar nou zijn, zijn vrouw begraven? Uh, de begraafplaats die hij daar koopt in het veld van, van, uh, van Hemor is, is, heet Machpelah. En dat betekent de dubbele. En je zult zeggen, ja dat heet de dubbele omdat Abraham en Sarah daar begraven zijn en Jacob en Lea is er begraven en Rebecca en Isaac, maar het heette al de dubbele. En uh, de Joodse traditie zegt, het heet de dubbele omdat Adam en Eva daar begraven zijn en wie wist dat? Sem, Sem leeft nog, Sem volgens sommigen is dat Melchizedek. ...omdat Noach in de zegen aan Sem gezegd heeft... ...Kanaan zal jou dienstbaar zijn. Ja. En we komen natuurlijk in die geschiedenis Melchizedek tegen... ...als de koning van Jeruzalem, de koningpriester. Ja. Ja. Ik vind het een mooie gedachte dat Abraham zijn vrouw te rusten legt... ...in het graf van de eerste mensen. Ja. Of het waar is, weet ik niet. Maar ik vind het een mooie <laughs> gedachte. Het is zeker een mooie gedachte. Maar het is aan de andere kant dan ook in de praktijk van vandaag... ...wel heel erg moeilijk om te zien dat juist in Hebron heel vaak... Uh, het op het scherf van de snede gespeeld ja, wordt. Ja, zeker. Dat laat alleen maar zien, net zoals met de, de plaats van de graven van de aartsvaders, als met de, de plek zelf, het hart van het hart, zeg maar, de Tempelberg. Ja, precies. Dat daar een geestelijke strijd aan het woeden is. Ja. Maar ja. we weten hoe het, hoe het zal komen. En het komt, de overwinning is, is al klaar, omdat ooit. Die andere zoon, waarvan God zei: Gij zijt mijn zoon, mijn enige geborene, in de welke ik mijn welbehaag heb, de berg beklom. En, en zijn, zijn leven gaf voor het heil van de wereld. Ja. We gaan stoppen, want er gaat iemand in bad. Ja, oké. Okay. <laughs> Voordat we nat worden. <coughs> maar dat is ook wel een mooi eind, hè? want uh, ja, er moet gereinigd worden. Ja. En uh, ja, God zal gewoon op een gegeven moment alles reinigen. En dan zal alles weer nieuw zijn. Dankjewel Henk, prachtig. Ja wat een geweldig verhaal hier zo bij dit water waar mensen nog steeds naartoe komen om zich te reinigen en waar de aardvaders langs zijn getrokken op weg naar Jeruzalem en waar Abraham die grote beproeving door mocht maken. Ik zeg mocht maken omdat als je terug kan kijken het inderdaad niet alleen de beproeving is, maar ook een heerlijke les is om te leren dat God trouw is, ook in het diepste van het diepste. En dat hij uiteindelijk, ik vind het altijd zo mooi wat Corrie ten Boom altijd zei, de put kan niet diep genoeg zijn of de Heer Jezus kan je eruit halen. Daar laten we het bij voor deze aflevering. Graag tot een volgende. Het hart van God klopt in Israël. Hmm. Het zit in zijn dat hij de zoon ja. van God is ja. en het zit in degene dat hij een jood is. Ja.